Nou ja, maar wat denk ik in de algemeenheid geldt is dat je natuurlijk ziet dat uh, als je 100 jaar terugkijkt en vooral de afgelopen periode natuurlijk heel veel foto's en, en, en verhalen en krantenartikelen, ja. Uh, ja, het vergelijk is, is, is, is, is aan de ene zijde heel, heel lastig. Hè? Uh, 100 jaar geleden een linnen tent, uh, de heren met een <laughs> nette pantalon, overhemd, stropdas, uh, die op een stoeltje op het strand zaten, naar tegenwoordig een, een professionele hulpverleningsorganisatie die gerund wordt door vrijwilligers. Mm -hmm. Dus dat verschil kan niet groter zijn.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 Um, uh, morgen, als jullie de, het startschot dus geven aan, die, aan dat 100-jarige uh, jubileum... ...komt ook uh, Kees Winkel, die 72 jaar lid van de ZRB is. Uh, een uh, kort toespraakjaar, wat zou je over hem uh, kunnen vertellen? Nou ja, je de, had de, de, ja, ja, denk ik twee namen door elkaar. Kees is onze, onze voorzitter, uh, dus, die, dus die is sowieso aan de Oh, de, die ja, nog, ik, inderdaad. Die is nog geen 72 jaar lid. Ik, ik, uh, vlieg, ja. wie, wie er wel is, is uh, mevrouw Luttik, namelijk Ja. Uh, en, en Nel is, is 72 jaar uh, lid, als, uh, als jong meisje lid geworden. Uh, als zoveel Zandvoorders uh, uh, uh, met zwemmen redden, uh, uh, nou, opgegroeid. Hè, dus uh, dat is het moment dat ze lid werd. Uh, uh, is getrouwd met, uh, met uh, uh, Dick Luttig, die uh, echt een actieve, actieve uh, lifeguard was. En daardoor eigenlijk haar hele leven betrokken geweest bij de club. Hè. En, en ik begreep dat... Uh, en, en, en, en zouden samen een drogisterij, als er iets aan de hand was op het strand, ja. dan was dik weg uit de winkel en uh, ja, moest zij maar zorgen dat het allemaal liep. Mm -hmm. He, dus vooral uh, ook, ook nou ja, qua support heel veel gedaan. En ja, ik denk ook dat is, is uh, zeggen niet uniek. Want we hebben heel veel leden die echt nou ja, van kind zijn van lid zijn. En ja. als je eigenlijk eenmaal lid bent. En op een paar maanden ben je misschien niet meer zo actief als uh, strandwacht.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 Ja, we kunnen ons denk ik niet voorstellen... hoe die race er over 50 jaar uitziet. Dus nee. uh, daar verwacht ik eigenlijk wel heel veel van... want de, uh, kinderen zijn uh, super creatief. Uh, uh, dus we gaan zien wat daaruit komt. Uh, voor onze eigen zwembadjeugd... Hè, we, we ja. hebben honderd kinderen... die uh, op donderdagavond in het zwembad uh, zwemmen en rennen... komt uh, later dit jaar nog een, uh, een hele beachfestival... waarin we ze ook uh, nou ja, uh, uh, zeggen, bedanken voor hun lidmaatschap... maar ook gewoon een hele leuke dag gaan geven. Uh, dat gaan we ook nog doen voor onze lifeguards...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 Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan, onder andere het toevoegen van, van camera's die we kunnen gebruiken. We zijn bezig met het overstappen naar een, een andere manier, een ander communicatienetwerk waarmee we digitaal gaan communiceren. Ja. En dus op al die vlakken ja, blijven we de ontwikkelingen volgen en proberen daar nou ja, een, een, een vooruitlopende vereniging in te zijn...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 ja, maar we, eigenlijk op twee vlakken. We, we zien aan de onderkant aan, aan jeugd. vanaf vanaf uh, 16 uh, kun je een, een jeugdstandaaltoeleiding doen, uh, maar uh, we zien de laatste jaren dat ook steeds meer uh, iets oudere jongeren of jong jongvolwassenen uh, uh, uh, interesse hebben in de rensengaden. en uh, dus ben je inderdaad tussen de 16 en, de, nou ja, uh, ik zou bijna zeggen het maakt niet uit hoe oud, mm -hmm. maar uh, vind je het leuk om uh, op het stand actief te zijn. Uh, neem eens een kijkje op onze website www.zrd.info.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 ...ja, wat, wat we gevonden hebben. En we, we kunnen de ouders niet vinden. Nee. Nou ja, wij ook op onze lijsten kijken... ...en het bleek dat wij nog helemaal aan de noordkant... ...richting Riesch... Um, ...een vermissing open hadden staan. Wow. En dat bleek dus inderdaad te gaan om een jongetje... Wat, uh, ...van een jaar of vier, vijf... wat vanuit Zandvoort dus zoekend naar zijn ouders... ...helemaal naar Noordwijk was gelopen. <laughs> ah, uh, dus wij met de auto naar Noordwijk... ...en dan uh, ja, rijden we om 8 avonds <laughs> terug... Met een, uh, ...met een jongetje op schoot... Uh, rood ...roodverbrande wangetjes... ...die halverwege in slaap valt...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 uh, ...is die daar terechtgekomen en uh, uiteindelijk door uh, mensen van de Ringsegrade oh, er, uh, eruit gehaald. Nou kijk, eens. dat is ook een mooi verhaal, ja. ja. <laughs> ja nou ja, en, en weet je, het, het leuke ook is... ...zo uh, aardig dat je daarover begint, is dat uh, ook vanaf zondag... ...als onderdeel van ons jubileumsite ook een, uh, een, een heel mooi felicitatie-herinneringsregister online gaat... Ja? ...waar uh, zandvoorters, mensen buiten zandvoort, uh, hun ervaringen met de Ringsegrade kunnen oh, neerzetten. Uh, maar wij roepen daarbij ook onze eigen...